zegt dat de afgelopen jaren al veel is gedaan om fraude tegen te gaan, maar dat het blijkbaar nog niet voldoende is. Het ziet ernaar uit dat het Servische parlement morgen instemt met het akkoord dat de regering heeft gesloten met Kosovo. De regeringspartijen hebben laten weten dat ze voor zullen stemmen. Het akkoord regelt de integratie van Noord-Kosovo, waar vrijwel alleen Serviërs wonen, met de rest van Kosovo. Nationalisten in Servië zijn woedend over het akkoord.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 Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, we zijn vanavond in Amsterdam. Om kwart voor tien doen wij de laatste audiotour door het vernieuwde Rijksmuseum. En vanavond bevinden wij ons op de bovenste verdieping. Dat is de verdieping van de twintigste eeuw. Daarvoor zijn wij in Amsterdam-Zuidoost. Dat is een groene buurt, een rustige buurt. Je kan daar chillen, maar je kan daar ook hasselen. En daar gebeuren dingen. Er wordt geschoten. Hoe veilig is het daar eigenlijk nog? Maar we gaan nu eerst naar... Tilburg, stad der Kruikenzekers. Je hebt daar, net als in Amsterdam, nou ja, waar eigenlijk niet... je hebt daar notoire overlastplegers. En daar hebben ze genoeg van in Tilburg. Die zijn niet te handhaven. Ze zijn gehuisvest in containers, bij wijze van proef. Er staan er negen in het zuiden van de stad... tussen voetbalvelden en scholen. En de bewoners van die containers... Dat zijn overigens eigenlijk gewoon keurige huisjes. Die bewoners die krijgen daar begeleiding. Het zijn namelijk allemaal complexe mensen. Ze hebben een complex verleden vol met drank en drugs en geweld. Wie zijn deze mensen die hier wonen? Zijn het eigenlijk echt ASO's en werkt deze woonvorm? Marcel Dekker ging naar Tilburg. Hij sprak de bewoners en de toezichthouder. Wij gaan luisteren naar... Wie, wie is hier nu eigenlijk ASO? Ik zeg altijd maar zo, uh, en dat zeg ik nog steeds, ik, ik heb angst voor twee dingen. Dat is voor God, daar heb ik ja, angst, een gezonde angst. Ik bedoel, we leven en we gaan allemaal dood en God beslist, daar geloof ik in. En uh, voor mezelf. Containerwoning 709. Hier woont Ray, de dealer, de kookroker, de tandenloze verslaafde... ...de man die veel langer dan hem lief is tussen ziekenhuis en baas balanceert. En nu op dit moment is het gezondheid en cocaïne, cocaïneverslaping nog steeds. Dus ja, ja uitgaaiers eigenlijk. Containerwoning 703 is van Nicolina. Ze is sinds kort van de speed en de drank af. Als mijn buurtbewoners kwamen van, hey, mag die muziek wat zachter? Noem eens, flikker op, man, ik ben een flik bezig, laat me met rust. Alleen ik zag niet dat dat s om vier uur al was. Afgekikt zolang het duurt. Een boze schreeuw lelijk, maar wel een klein hart. Ik Ben nu sinds zeven maanden helemaal clean. En het leuke daarvan is dat ik nu alles aan het organiseren ben, ook in mijn hoofd. Twee van de negen bewoners, twee van negen huisjes aan de rand van Tilburg. Het beheer is hier in handen van Theo Leijten, een forse man, een man die de mensen hier begrijpt en er iedere dag op toeziet dat ze ook hem begrijpen. Eerlijk zijn, maar vooral kort, maar krachtig en ook duidelijk laten merken wat je wilt. Heel duidelijk, dit gaan we doen, zo gaan we het doen en zo wil ik het hebben en hoe willen jullie het zelf en daar gewoon een tussenweg in vinden. De, de eerste woning, uh, 701, is uh, meneer, een hinderstaanse meneer... die problematisch uh, heroin- en cocaïnegebruik uh, heeft. Dan krijg je 702. Die meneer die ken ik al uh, meer dan 25 jaar. Die was vroeger niet verslaafd, maar die zit nu ook in de, in de harde zin. Uh, dan krijg je me, mevrouw 703, waar we nu tegenaan kijken, zeg maar. Uh, die heeft ook... Uh, ja, Geweld en zo. En dat ook drugs en dat soort dingen eigenlijk. Ik weet niet precies, maar ik bemoei me eigenlijk niet mee. Uh, dan krijg je Jos, zie je van hier af niet. Die, uh, die, heeft ook, uh, die krijgt ook een depot. kun weet niet of je dat weet wat dat is. Dat is een, een cocktail van een spuit die ze maandelijks krijgen. waardoor ze toch in balans blijven uh, in hun leven, zeg maar. Ja. En dan krijg je Peter. Peter en Bels. Het is eigenlijk een Belg. en Die ken ik al meer dan 25 jaar. Nou, die spuit, maar uh, ja, die shot dan. Speed ook. En die is ook schizofreen. Uh, en dan krijg je daarnaast, even kijken, 706, dat is uh, Gerard. Ja, die heeft uh, een best zwaar alcoholprobleem. Als je alcohol, dan, dan gaat hij ook een beetje... heb je een keer de ramen bij Peter Elman eruit gegooid... vanwege zijn harde muziek. Uh, even kijken, dan zijn we bij 707, dat is een, een nieuw iemand... Die heb ik nog niet kennis meegemaakt of gezien of zo. Want ik ben ook vaak bij mijn moeder. Uh, en meneer 708 is dus een Turkse meneer. Ja, dat weet ik ook niet veel over nee. eigenlijk. En dan kom je bij mij in <laughs> 709. Ja. En ik uh, ja, zit hier op het kantoortje. Uh, want je wil liever niet dat we bij jou binnen gaan kijken. Nee, nee, want ik ben... Waar maak je je zorgen over? Nou, heel eerlijk te zeggen, ik, ik, het is een bende. Ik ben zelf, uh, ja, ik maak ook wel eens uitgeleiders natuurlijk, en uh, dan laat ik het ook wel eens verslonzen. Maar ik heb liever niet dat mensen wat zien. Want ik ben, ah, ook al nu als je binnen gaat, zullen mensen zeggen, nou ik vind het hier niet echt, uh, het is niet vies of zo. Maar voor mijn gevoel en voor mijn inzicht en voor mijn, wat ik zie, is het niet uh, netjes, niet proper. Ja, nou schaam ik me voor, ja. ja. ja. Ja, dat is uh, die laxheid. En, en, en met andere dingen bezig zijn. Dus het is dus, dus weer even de roer omzetten. Om, om, uh, ja. Om, om het aan te pakken, zeg maar. Als, als ik je kort mag omschrijven, was jij best wel een topcrimineeltje hier in de buurt, of niet? Ja. Of doe ik je dan onrecht aan? Nou ja, een topcrimineel. Top ik, ik ja, ja. Als mijn naam uh, genoemd werd, dan uh, was er altijd wel wat te verseren, op te halen. Ja, geweld? Eh... Uh, door mij niet echt wel dreigen, maar ik heb, uh, zover ik weet, anderen niet echt uh, geweld aangedaan, zeg maar. Nee. Zeg maar, als je, uh, als je die stal brengt en men probeert jou tegen te houden en, en ik trek een schoen of, of, of ik duw je weg of ik doe alleen al dit, heb ik ook meegemaakt, dat is ook wel geweld. Want die meneer weet niet wat ik in mijn binnenzak heb. Ik zei... Alsof je een pistool bij je Precies. Terwijl je niks bij je hebt, bij wijze van spreken. Maar uh, schieten of steken, dat is uh, niet aan de orde geweest, gelukkig. In mijn uh, verleden. Nee, als het moet wel. Als het moet wel. Dan is het uh, zoals uh, een rapper zei, do or die. Want ik heb hier zelf ook een mishandeling meegemaakt, dus. Van drie mensen. Dan zeg ik maar zo, in mijn ogen zijn het amateurs, Soms ze hebben het niet afgemaakt. Zie je hoe ik al praat? Even wachten, kijk, dat bedoel ik nou met het geval. Die gaat dadelijk doordraaien hè? en dan mij niet roepen. Hè? Die ja. gaat dadelijk die kist. Ik, die... ik. Die... ik, die... ik die... ga dat nu tegen ze te zeggen ook. Ja, doe dat maar, want uh... <laughs> heel, heel leuk. Maar... <coughs> Wat me meteen opvalt, Theo, is, uh, zijn alle hekken hier omheen? Ja, het uh, terrein is afgezet met hekwerk. Uh, achter, achterzijde van het terrein uh, is een voetbalvereniging. Aan de rechterzijde hebben we een school, een middelbaar onderwijs. En aan de linkerkant zit de gemeentewerf. Uh, dat hebben we ook bewust gedaan om de toelopen een beetje tot het terrein uh, te beperken. Ja, en Dan tel ik, even kijken hoor, uh, exclusief jouw woning of jouw huisje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uh, ja, containerwoningen... Negen woningen, ja klopt. Er worden steeds containerwoningen genoemd? Ja, maar het zijn eigenlijk geen containerwoningen. Het is directiewoningen, zo ik het altijd noem. Uh, en een, een, de, een halve daarvan is mijn kantoor. Dus er staan eigenlijk negen uh, en een half huisjes. Ja. En... Voor mensen zitten hier? Uh, mensen met, uh, de meeste mensen hebben een dubbele diagnose. Dat wil zeggen dat ze psychisch en een, uh, een islamisch hebben. En de meeste mensen... Ze komen allemaal uit de normale huisvesting en die hebben daarvoor overlast gezorgd. Ja. Je en... zeggen dat de woningcorporaties waar deze mensen uh, onderdak hebben gevonden... ze er gewoon uitgezet hebben en dat dit de oplossing is? Nee, er gewoon uitgezet niet. De meeste mensen krijgen een, een, een aanzegging tot, uh, tot een rechtszaak voor ontruiming van de woning. En de woningcorporatie Tilburg hebben toen besloten... Van, goh, we kunnen ze wel buiten zetten, maar dat is natuurlijk niet helemaal de oplossing... En als dit als alternatief van uh, luister, je kunt niet in een normale woonomgeving. Uh, dan is dit alternatief, uh, kun je hier eventueel naartoe. Dus het is eigenlijk een wel of niet eens, uh, verhaal. Het lijkt me uh, uh, in potentie toch een, uh, een explosieve situatie... om mensen met een dubbele diagnose, verslavingsproblemen, psychische problemen... ik hoorde al uh, schizofrenie bijvoorbeeld, om er eentje te noemen... allemaal bij elkaar te zetten op de vierkante meter. Nee, heel vreemd eigenlijk dat dat dus niet, niet zo is. Uh, ze, ze, ze, kunnen, ja, ze kunnen van elkaar heel veel verdragen. En uh, ja, probleem onderling hebben ze eigenlijk nooit. Dat is heel vreemd. Uh, ze weten ook wel dat ze, dat ze in welke situatie hier zitten. En ze weten ook dat ze er eigenlijk aan bepaalde richtlijnen moeten houden. En uh, ja, het vreemde ervan is dat ze elkaar ook zelf corrigeren. Ze willen echt, echt rust hebben. De meeste mensen hebben hier ook rust... En, en uh, dat wilden ze wel houden. Kijk, zie je? Nou praten ze over ons. Ik, ik, ik zie alles. Ja. Ja. Voel je je bedreigd dan, of niet? Um, een beetje wel. Niet echt door het meeste, maar gewoon de plek waar ik hier zit. Gewoon. En ik ben nogal ja, de eerste aan die kant. Mijn ramen zijn al een keer uh, opengebroken geweest. En, ja. Ik doe niemand kwaad, maar op de een of andere manier. Zoeken ze mij op, omdat ik toch bekend sta als de Hosselaar. Ik weet niet wat u wel de, de hof, z, z, z, re, Jij kan wel iets regelen voor ze. Komen, komen reet het wel. Ja. Kan dat? Ja, als het moet wel. Zeker eerlijk, hè? Ja. Jij kunt ze wel drugs leveren. Of uh, geld, of drugs, of... Uh, ja, ik... Het uh, is niet... Kijk, ik ben er niet trots op met... Tis. Ik zie u heel eerlijk... Uh, het is bij mij een bekend fenomeen. Ik, weet, ik sta af en toe gesteld van mezelf dat ik binnen tien minuten bijvoorbeeld uh, ergens binnenloop en uh, 30 euro heb verdiend. Erin en eruit. Even iets pakken. Ja, bijvoorbeeld. Uh, die mevrouw die heeft het ook niet op mij. Nee. <laughs> dus... Ze kan aardig schreeuw tegen de hond. Oh, niet alleen tegen de hond, ook tegen, tegen anderen ook. Dus, terwijl ik toch vaak uh, tussen mij gesprongen, tussen haar en anderen... Want een uh, menig persoon die hier niet woont, die hier op terrein komt, allemaal terreinverbod hebben. Er is dus er geen eentje die geen regimer raap gehad. Hey, Goedemiddag, mien, mien. Hallo, Maxel Dekker. Wil jij, wil jij meer even het huisje laten zien? Ja, dat mag wel. Dan. Het is laat wel je? een puin op, want ik heb het nu opgang dat ik ben ziek. Ja, jij laat het lijkt volgens mij. Ja. <laughs> laat even zien hoe het zit en dan uh, gaan wij het daar bed. Is goed, dit is de slaapkamer. Ja. Oh, dat is best ruim. Uh, ja, voor één persoon wel. Voor twee persoon iets minder. Nee. Ik woon met twee personen, hè. Oké, okay, want wie woont er nog meer? Ik heb een partner. Oké. Okay. Dit is de badkamer. Die is wel heel luxe groot. Ik ja. ben nu met de was bezig, dus hier ligt alles uitgesorteerd. Dat is een vrij grote badkamer. Ja. Dat is best netjes, hè? Ja, hè? Ja, zeker. Ja, ik heb... Uh... Twee meneer, uh, één middag en één ochtend in de week uh, poetsbegeleiding. Iemand die me helpt om alles weer op orde te maken. Ah, Oké, okay. want daar, daar heb je een beetje problemen mee, of niet? Uh, ik ben verslaafd geweest aan de speed. Ik ben nu sinds zeven maanden helemaal clean. En het leuke daarvan is dat ik nu alles aan het organiseren ben, ook in mijn hoofd. Ja. En dat gaat fantastisch. Maar dat kan weer als je clean kunt... Ja, ik kan dat nu weer. Ja. Ik kan nu zeggen van, ik kan weer moeder zijn. Ik heb zelf een dochter van 21. En ik ben nu weer moeder. En dat is gewoon fantastisch. Ja, ja ik ben helemaal trots op. Ja. Nou, gaan we verder. De woonkamer. Daar is woonkamer Annex Keuken. Tja, Bootje. Ho, jij. Dat is de hond van mijn dochter. Bo, stil. Bo. Anders blijft je aan de gang. Nou, de woonkamer. Dat is de woonkamer dan. Ah, ja, dit hebben we een zitgedeelte van gemaakt. En dit is een uh, ja, zitgedeelte voor de keuken, over te eten en dergelijke. Ja, met uitzicht op een rotstuin, zie je? Ja, dat is uh, de gemeentewerf. En waar uh, af en toe maken we er een geintje over. Uh, daar liggen er weer stenen, daar ligt er weer een bult zand. Uh, van de winter met die sneeuw, weet je nog? Wij zitten in ons privé-skioord. Ja, maar dan zie je de stenen niet meer. Dat nee, is... dan ligt er een bult sneeuw. sneeuw en is van: uh, Nou, uh, dat is piramide X. En uh, we verzinnen van alles. We hebben gewoon lol hier. Ja. Is dat portret wat, wat hangt, daar hangt een heleboel foto's. Dat koten. is mijn dochter. Dat is een plaatje zeg. Ja, dat is mijn trots. Ja. Dat is mijn trots. Dat is uh, mijn allesje. Wat had je daar toen je in je speedtijd zat? Wat minder contact mee? Of... Ja. Dat... Uh, in 2010 is heel plotseling mijn toenmalige partner... die hangt daar ook tussen. Heel plotseling overleden aan een hartstilstand. En met twee dagen besloot het ziekenhuis om de stekker eruit te trekken. En toen is hij op 4 februari ingeslapen. En dat heeft mij in zo'n danig spiraal gedaan. Qua verdriet dat ik uh, mijn huil ging zoeken in drugs en drank. Ja, maar dat deed je voor die tijd niet? Ik gebruikte af en toe wel eens een keer wat speed. Maar dat was echt van af en toe maar een keer. Recreatief. Maar toen was er geen rem meer. Er was niemand meer tegen me. zei van doe dat niet. en ja, er was gewoon, ja Het was gewoon weg. De, de hele situatie van... Uh, er was iemand die zei van, hey stoppen nu, die, die, was, die was er niet meer. En... En toen zat je nog niet hier, hè? toen dat gebeurde nee, allemaal? ik zat toen nog op een flat hier in Elders in, de, in het wijk. En als je speed gebruikt, ja, dan ben je 24-700 aan het wakken. Je leeft je eigen leven, je hebt je eigen ritme. En het probleem daarin is van, je hebt geen gevoel meer voor de mensen om je heen. En... Als mijn buurtbewoners kwamen van, hey, mag die muziek wat zachter? En dan was het van, flikker op man, ik ben een vlek bezig, laat me met rust. En die mensen wilden naar bed en ik was nog lekker wakker. En helaas ja, heeft dat geconstateerd dat de woningbouw met de optie Skeve is gekomen voor me. Je wil eindelijk toch terug, denk ik, hè? Ik hoop, dit, dit is iets tijdelijks voor je, toch? Ik hoop dat ik nu voldoende mijn best doe en dat ik straks naar een reguliere woning terug mag. Want hoe is het? Hè? Want dat vraag ik me af. Uh, dat werd eerder ook al uh, door uh, een van je medebewoners uh, uitgelegd. Je zit hier natuurlijk tussen de mensen die allemaal problemen dat hebben. Dat is dus nu het probleem. Doordat ik nu niet meer gebruik... ga je de fouten zien die je zelf gemaakt hebt. Uh, andere bewoners hier hebben nog wel last van terugvallen... en hebben nog wel de zucht en gaan nog wel een keertje de mist in. En ik heb zoiets, zolang je het binnen doet en niet bij mij binnen, vind ik het prima... Maar je gaat nu merken dat bijvoorbeeld uh, de buurman waar je net mee gesproken hebt... stel dat hij een avondje hebt, dat hij wel aan de drugs gaat en gooit die muziek uit. dan sta ik daar ook op hoge poten van, hé hey, uh, zou je die muziek even zachten? Want ik wil mijn bed in. Maar ik heb zelf hetzelfde voorzaak bij mijn vorige bewoners. Ik ben hier heel veel wijzer geworden. Ik heb hier hulp uh, voor mijn financiële schulden gehad. Want op een gegeven moment kan je drugs en een uitkering niet combineren. En dan heb je de keuze of crimineel te worden... of maar gewoon de rekeningen niet te betalen. Ik koos ervoor om de rekeningen niet te betalen. En Ik heb nu schuldsanering. en Ik heb uh, reclasseringstoezicht. Ik heb het forensisch ATC-team. Daar heb ik een Lieberman-cursus gedaan. Dat is een cursus omgaan met verslaving. Juist die lessen van wanneer heb ik het nodig? Wanneer heb ik het niet nodig? Uh, wat kan ik doen om een terugval te voorkomen? Wanneer heb ik zucht naar drugs... Die inzichten te geven, uh, ik werd door de drugs en de alcohol ook agressief, waardoor ik helaas iemand heb mishandeld. En ik heb nu een agressietraining bij het Lieberman gedaan, dat ik kan nu met mijn agressie goed omgaan. Er zijn ook wel eens mensen in mijn leven die net een stapje op mijn ziel doen en dat ik zoiets heb van, ik kom naar je toe, ik sla je in elkaar. Maar dan ga je weer denken, je hebt je trainingen gehad en dan is het van, hey, ik sla hem helemaal niet in elkaar. Ik ga lekker uh, meneer Justitie bellen en die lost het maar op. Ik heb een schip onder de kont nodig. Of een goede vrouw naast me. Ja, want ik heb uh, wel neigingen om sneaky uh, toch nog eens uh, dingen te doen. Je zou ook kunnen zeggen dat dit misschien het beste is wat jij nog kan bereiken. Met je verslaving en met zo af en toe dat geritsel van je. Ja. Dat ik... de, samenleving... ja, nou ja de samenleving wil je niet zoals jij bent. Nee. nee. Daar komt het wel op neer. Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Ja. Ja, zolang ik hier zit, zal ik denk ik ook niet verder kunnen komen. Ben jij een ASO? Nee, ik ben geen ASO. Vind ik niet. Je bent drugsgebruiker. Ja. Ja. Je jat. Ja. Ja, uh, je dreigt met geweld. Ja. Ja. Ja. Dat zijn de definities van ASO zijn. Ja, dan, Daar ik. hebt u gelijk in. Ja. Maar uh, refererend... Los van die dingen die u net opgenoemd hebt... refererend terug naar mijzelf. En zover ik mezelf ken... karakterin. Ben ik geen ASO. Dus ik kan mij gewoon netjes... Gedragen ook, zoals ik hier met u sta te praten. Maar daar zitten twee kanten. Ik zeg wel, ik ben tweelingsterrebeeld. En, en ik zit mezelf ook wel eens vaak in gevecht. Ik besta soms uit twee personen. Wie is ASO? Ja. Je kunt het even wel, deze mensen zijn, ze uh, worden betiteld als ASO's, omdat wij er geen weg mee weten. Maar ja, ik vind, ik vind het. Uh... Nee, het woord ASO uh, vind ik heel, heel erg. Zijn wel de mensen die niet te handhaven zijn in een normale situatie. Is dat niet de definitie van ASO? Nee, vind ik nogal kort door de bocht. Ik kan wel andere mensen die ASO's noemen en die een hele hoge functie hebben. Dus wat dat betreft, sorry, maar... Nee, ik heb hier negen mensen, negen mensen met een probleem. En die negen mensen begeleid ik en daar probeer ik gewoon niet van te maken. We zijn gewoon maar mens. Wij hebben fouten gemaakt in ons leven waar we de rest van ons leven op afgerekend zullen worden. Dat is iets wat zeker is, want dat maak ik nu zeker mee. Maar we zijn ook maar mensen. Je geeft iemand geen kans om te veranderen. Er is niks veranderlijker als een mens. Het karakter, het doen en laten van een mens wordt gevormd door de maatschappij. En dat klinkt heel hard. Ik ben schuld aan alles wat ik gedaan heb. Want ik heb het gedaan en niet mijn dochter of jij of zij of... Weet ik veel wie, of Theo of mijn buurman. Ik heb die fouten gemaakt. Maar ik heb die fouten gemaakt doordat de maatschappij mij in een hokje stopte. En ik wilde dat hokje uit. Ik heb altijd zoiets. Uh, heeft iemand respect voor mij, heb ik respect voor hun. Respect geven doet respect ontvangen. Voor ieder is er wel een, een stekkie. Of een plekje, ook voor jou, ook voor mij, ja. Wie is hier de ASO? Het was een Caro-documentaire gemaakt door Marcel Dekker. Wij gaan naar Amsterdam Zuidoost. Daar staat een huis, een echt huis, met een zolder, met een tuin. En het huis, het kostte tien jaar geleden twee. Tom. En in dat huis woont programmamaker Marielle Beers met haar man en kinderen. En het is zo leuk. Het is er groen, die buurt. Of was dat zo? Vorig jaar verschenen er stukken, sensatiestukken in de krant over jeugdbendes en geweldscultuur. Het was naar aanleiding van een aantal schietpartijen. Marielle kijkt sindsdien anders naar haar buurt. Hoe veilig is het daar eigenlijk nog? En kan zij niet beter ergens anders gaan wonen? Die vragen stelt zij zich vanavond in Mijn Buurt, het ghetto. Yo, Caesar, silence is eraf. Quincy, hij is niet meer man, hij is dood. Weer een dodelijk slachtoffer bij een schietpartij in Amsterdam Zuidoost. Niks nee, Zuidoost. Zuidoost is geen. is geen daden. Het is gewoon een plaats. Dit is Amsterdam, Amsterdam, Dit is Amsterdam, Amsterdam, op Het afgelopen jaar vielen er maar liefst vijf doden. Allemaal op een paar minuten fietsen van mijn huis. Mijn keurige eensgezinswoning in een groene kindvriendelijke buurt. Ik weet het, Amsterdam is een grote stad en overal gebeurt wel eens wat. Maar het is wel iets anders als er in jouw winkelcentrum op klaarlichte dag een man wordt neergeschoten. Of dat het strandje waar je altijd met de kinderen komt figureert in opsporing verzocht. Dan schrik je toch als er weer een politiehelikopter boven je hoofd cirkelt. Maar is die angst ook terecht? Er is maar één manier om erachter te komen... En daarom stap ik nu op mijn fiets. Uh. Ik heb een afspraak met iemand die me hopelijk antwoorden kan geven. Hij heet Brian Candelaria. Hij is het Nederlandse gezicht van de Stop the Violence-beweging. En hij kent de H-buurt, waar twee van die schietpartijen waren op zijn duimpje. Sterker nog, hij woont er. Hoi. Alles goed? Ja, dank Oké, okay, wat zijn we? Dit is voor jou? Nee, ik ben op een fiets. Oh, oké, okay. je bent. Gewoon die vijf minuten vandaan, joh. Oké, oké, oké. Bij Toast kan ik eens zeggen: Stop de Violence heeft rustig. Elke hoek van geen tot, noem maar op, diemen, noem maar op, is rustig. Zo weten ze, we, zijn er. Niks kan gebeuren. Als er iets gebeurt hier in Zuidoost, is het omdat iemand van buiten is gekomen. Tegen elkaar. De... Nu nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee is het eigenlijk meer. Black on black, crime. En, uh, en, uh, en uh, voor niks, voor vrouwen en geld. Het is afschuwelijk. Maak je dat veel mee? Zie je dat gebeuren? Of, of je... Ja, maar natuurlijk. Het, het, het achtervolgde mij een tijdje. Vandaar dat ik dit doe. Stop de violence. het achtervolg. Dat heb ik ook gezegd. Ik ga ook niet meer naar begrafenissen. Ik wil niet meer. Sorry. Ik, uh, ik trek het niet meer. De laatste heb ik, heb ik een buurjongen van mij die ik vanaf twee jaar heb meegemaakt, doorgewerkt, een koker in zijn hoofd en, uh, Ja, ik kijk alleen maar en er kwam bloed uit zijn mond en oren en uh, hij wou niet weggaan. Hij wou echt niet weggaan. Maar ja, zo, zo, zo gaat het. Een andere moeder die huilt. Toen dacht ik van, uh, ik ben helemaal klaar. Mee. En uh, ik zet het zo serieus als ik het kan, stop de violence, naar buiten. Weet je, daar uh, dat zijn we nu twee jaar mee bezig. En uh, ja, de politie in het begin uh, was, uh, had hoofdpijn met ons. Want uh, die denkt van, oh, het was al een tijdje rustig. En uh, nu, die, al alle, alle, die, die donkere mensen op elkaar. En uh, straks gaat het weer mis. Hé, uh... hey, je een van de grootste reggae-artiesten van Europa. Je loopt gewoon hier vrij. Ja. <lacht> <leave. So> free. <laughs> Wat nu verpest is, is nu in handen van instanties en, en politie en justitie. Dat is niet mijn pakje aan. Maar die kinderen die komen nu, ja, die, moeten we, die moeten we gaan stimuleren. Die moeten we gaan uh, beschermen. Zoveel ruimtes mogelijk. Safe te maken, veilig te maken. Dus als jij deze blok veilig kan maken, perfect. Als die buurman die andere blok hebben, twee blokken die veilig zijn. Nou, zo, noem maar op, verder gaan. Dat moet, een, dat moet de move worden. Weet je. En als, zodra je werk creëert voor jongeren, dan hoeven ze niet meer gekheid te gaan uh, uithalen op straat. Want ze hebben ban, ze hebben geld. Als ze klaar zijn met werk, zijn ze moe. Moeten ze gaan rustig, morgen weer naar, naar werk te gaan. En, en jongeren willen ook niet uh, achtervolg worden door de politie. Maar jongeren willen wel eten. Jongeren willen wel, hoe ze zeggen, klippen. Mooie kleren, dit en dat. Want het is jeugd, het is hun tijd. Ik fiets er langs. Ja. Als ik daar een paar jongens op een hoek zie staan, weet ik niet of ze aan het hosselen zijn. Of dat ze gewoon even aan het chillen zijn. Ja, precies. Maar dat weet ik wel. Want hoe zie jij dat? Want ik zie dat ja. dus niet. Kijk, jij kan jou zelf niet identificeren met de jongens. Hun natuurlijk ook niet met jou. Dus daar werkt het eigenlijk niet. Je kan het gaan blijven proberen. Het gaat niet werken. Dus dan moet je er gebruik van maken van degene die wel geïntificeerd wordt. Van beide kanten. En uh, ja, dan moet je het gebruik van maken van de, van de mensen in het veld. Van jullie dus? Maar natuurlijk... Je kan tien brillen gaan kopen, allemaal verhalen, maar je gaat het niet kunnen zien. Je, gaat zien. je gaat zien wat hun jou willen laten zien. Want zo slim zijn ze ook. Maar dat, dat komt ook door angst. Door... Hey, dat is... Ik heb af en toe het idee dat ik door twee werelden fiets, dat er een soort parallel universum is waar ik totaal geen weet van heb. Hetzelfde decor voor twee totaal verschillende films. En dan opeens komen ze samen. Opsporing verzocht. In de nacht van zondag 19, op maandag 20 augustus... werd deze man, Quincy Souto Senoyo... vlak bij zijn huis in Amsterdam-Zuidoost vermoord. Het leek een afrekening binnen het criminele circuit. Nou, de indruk is natuurlijk wel dat hier in Amsterdam-Zuidoost... verschillende groepen gangs zijn die elkaar letterlijk naar het leven staan. Het lijkt te gaan om uh, jonge jongens die in een bepaalde geweldscultuur zitten... die geweld verheerlijken. En tussen al die berichten over afrekeningen en criminele jeugdbendes... Dook opeens een stuk op van een vriend van deze Quincy. Voordat hij zijn rug keerde naar de maatschappij, was hij een activist persan. Wij moeten beseffen dat er heel veel Quincy, zettenai's rondlopen in de maatschappij. Ze zijn tijdbommen. Ik zoek contact en hij heeft me uitgenodigd voor deze bijeenkomst waar ik nu ben, in een buurthuis, vlakbij de Amsterdamse Poort, waar hij bezig is met een project voor jongeren tegen geweld. Oké, we gaan beginnen. Mijn naam is Vrie. Ik ben de oprichter van Stichting zuid Movement, een stichting die zich afgelopen jaren belangloos heeft ingezet voor de bevordering van Zuid-Oost en de Nederlandse samenleving. Ik ben blij dat we dit project heb kunnen doen. Maar je moet weten, ik kom uit Zuid-Oost. Zuid-Oost heeft me veel goede dingen gegeven. Ik heb hier chickies gescoord. Ja. Ik heb voetbal met mijn matties. We hebben gechillen, we hebben al die dingen gedaan. Maar Zuidoost heeft ook mijn mantis doodgeschoten. Ik denk, het begin heel jong. Ik heb jongeren, eh, want de So Rebel Movement heb eh, heel veel jongeren dat wij eh, begeleiden in muziek en ook andere dingen en zo. En er zijn heel veel die komen gewoon kletsen en zo. En ik kan zeggen van, op 12-jarige, jarige leeftijd daar, weet men van, zie ga voor de buit, ik ga voor de geld. Weet je, of. Eh, je hoort gewoon hoe eh, die jongeren praten. Ik zie ze gewoon opkomen. En ik zeg niet dat ze allemaal niet goed gaan komen, geloof me. Er zijn heel veel jongens die gewoon stoel praten, meedoen. Maar straks gewoon lekker kiezen voor een gewoon. En, eh, eerlijke, rustgevende leven. Ik zie ook heel veel moois in ze. Maar er zijn jongeren dat je ziet ze nu aan. Van Als je deze jongen of meisje niet nu even eh, begeleidt... dat je straks te laat bent op haar 14e of op zijn 13e. Er moet gewoon eh, ingegrepen worden op vroege stadium. En ouders moeten ook bewust gemaakt worden van hun verantwoordelijkheid. Maar het is wel verantwoordelijkheid van ons allemaal. We staan hier nu uh, op straat, Amsterdam-Zuidoost. Is, is, is dit nou een heel rustig stuk hier? Is het altijd zo rustig? Is, uh, ik kan, uh, als inwoner kan ik je ook vragen, weet je. Ik bedoel, als je fietst... Ja, zo, ik kom hier dus nooit, je? want ik fiets altijd aan de andere kant van de weg. Okay. Maar ik vind dit altijd aan die kant vind ik het altijd een beetje een, een naar stukje. Maar je kan niet zeggen dat hier no-go-area is of zo. Hier kan gewoon, ik bedoel... Je, je... Jammer dat eh, nu is koud, dus ja, iedereen zou wel binnen zitten. Maar anders kon je gewoon kinderen vragen van hoe voelen ze zich hier Met plezier staan ze hier gewoon in het leven. Met beide benen op de grond. Er is gewoon hier, kan je gewoon chillen. Je. Ik doe, eh, ik heb echt mensen gehad, ze komen dan voor mij op bezoek. En dan zeggen ze van, wat voor saaiwijk is dit? Ik hoor die verhalen en zo. Ik zeg, wat had je verwacht? Dat cowboys gaan staan op de dak van pau pau of zo? Nee, Saitos is, het is gewoon een uh, gemeenschap. Net als elke ander. Ik woon hier ook. Ik woon hier nu tien jaar. Mm -hmm. Ik ben hier gaan wonen omdat het... Nou, mooi huis, groene buurt. Uh, lekker veel ruimte voor de kinderen. En vervolgens krijg je allemaal stukken in de krant te lezen. Over uh, ribdeals, over uh, gangs. Nee, er gebeuren dingen. Maar laten we eerlijk zijn. Er wonen hier 84.000 mensen of zo volgens mij de laatste keer dat ik checkte. En dat is veel. Op een klein stukje aarde. Er gebeuren altijd dingen. En als je wil vergrootglas oplegt ga je dat zien. Ik denk dat het is niet dat je het niet ziet. Het is ook zo. Als je veilig voelt, is het ook veilig. Als je onveilig voelt, zou het ook wel onveilig zijn. Het is het, het, je hebt gevoel en je hebt eh, statistiek, noem maar op eens. Maar je kijkt naar gevoel. Als, als je zegt van eerst wist ik niet en zo. En misschien was het ook niet. Want je weet niet wakker met schoten of zo. Je, je, je fietsen. Je, je was gewoon nonchalant en dan gebeurt je niks. En nu krijg je allemaal verhalen en je denkt van wow, nu kijk je om en zo. En is dat dan terecht? Er zijn mensen op straat die ook al brengen. Jezus nu naar beneden. Zij blijven daar. Straat voor lijf, zeggen ze dan. Zij gaan nergens naartoe, zij gaan naar niemand lijf. Zij zeggen, ik ga me buiten hier maken. Voor hen is Nederland gewoon. zijn ze klaar met Nederland. Die mensen heb je ook. Je kan niet iedereen redden, maar er zijn heel veel die niet. Hoeveel gered te worden als wij het gewoon met ze, als we op vroeg stadium met ze gewoon oppakken. En dat moet gewoon duidelijk zijn. En ik vind ook, er moet onderscheid zijn tussen welke problematische jongeren zijn en wie eh, gewoon intelligente jongeren zijn. Want er is een groot verschil. Waarom dat wij allemaal in de zijtoos woonden, betekent dat we allemaal, wanneer iemand geschoten is, bijvoorbeeld dat we allemaal moderne zijn. Dat wanneer iemand zich onveilig voelt, dat ik mij verantwoordelijk moet voelen. Ik voel me helemaal niet verantwoordelijk voor iemand anders zijn daden. Als iemand iemand doodschiet, gaat, moet je niet bij mij komen. Van wat hebben jullie gedaan? Ik heb geen moe gedaan. Eetje. Jij moet bij degene zijn die dat heeft gedaan. Niks Zuidoost. Zuidoost is geen, en da is geen daden. Het is gewoon een plaats. Maar als je jongens of rappers uit Zuidoost af en toe zelf hoort te keer gaan. Het beeld van. Als je rapper bent, ben je roekeloos, je bent de eh, macho, noem maar op, weet je. We moeten dat een beetje relativeren. En de jongeren moet bewust zijn van, ja, als ik naar muziek luister, luister naar een creatie. Maar als die artiest zegt, ik heb eh, dingen, shotgun in de garage, moet je echt niet gaan. En dan moet de jongen niet gaan denken van, oh, hij heeft shotgun in de garage, weet je. Het is uh, een uur of acht s'avonds, het is donker. Ik fiets naar huis, via de Amsterdamse poort... De Haarbuurt, onder het viaduct door, Ook een tunneltje, en er kom eigenlijk bijna niemand tegen. Twee jongens op de fiets, een wandelende jongen met een capuchon ver over zijn hoofd. En ik geloof dat er nu twee mannen aankomen. Het zijn geen twee mannen, het is één man die zit te bellen. Pizza courier. En dat was zo'n beetje de oogst van vanavond. Maar het was ook heel erg koud, dus het kan ook zijn dat het te koud was. Voor andere activiteiten. In ieder geval weer veilig thuis gekomen. Laat ik eens iets geks doen. Ik google de woorden veiligheid en Amsterdam Zuidoost. En dan komt er dus iets heel grappigs naar boven: een persbericht. Naar aanleiding van de jaarlijkse veiligheidsindex van bureau onderzoek en statistiek. Dat Amsterdam-Zuidoost het veiligste stadsel is van Amsterdam. Die ziet er wel heel goed uit hè. Bijna kunstig neergezet. Een druilerige ochtend in Amsterdam-Zuidoost. De markt op het Anton de Komplein. Daar ontmoet ik Tjeerd Herma, de stadsdeelvoorzitter. Verantwoordelijk voor veiligheid. Onder andere. Nee, Zuidoost is nu naar Zuid. Als je kijkt naar de cijfers, uh, het veiligste stadsdeel van, uh, van Amsterdam... Uh, ...maar dat zit toch niet altijd tussen de oren van mensen. Nou lopen we eventjes hier naar uh, het café. Hey. Goedemorgen. Mag ik een cappuccino? cappuccino. Mijn ook een cappuccino. En dit is eigenlijk heel mooi. Ja. Want we zitten hier op het Bijlmerplein. En dit was voor mij de plek waar eigenlijk het geweld het dichtstbij kwam. Want we zitten hier, uh, terwijl de vuilnismannen langskomen... Uh, met uitzicht op het café Brandhoek. En daar is vorig jaar de eigenaar is met een pistool door zijn hoofd geschoten door een uh, agressieve klant. En een paar uur daarvoor zat ik nou, ongeveer vijf meter daar vandaan met mijn kinderen. Ja, kijk, als je dat meemaakt, dan uh, overtuigen cijfers niet zo erg dat het veel beter gaat, ook met de veiligheid. Uh, dus dat de incidenten, die uh, hebben natuurlijk, zeker in het winkelgebied, enorme impact voor de mensen die er komen. Toch ja, kan je niet anders zeggen dat dat in, in de, de verhoudingen en ook in de stad... Hè, uh, gelukkig uh, niet vaak uh, voorkomt. En we hebben niet voor niets, denk ik, ook uh, preventief fouilleren. Je ziet dat geweldincidenten ook uh, met ruim 10 15, 11 afgelopen jaar gedaald. Want het kwam ook de man die trok meteen zijn pistool. Ja, nou ja, ik, ik vind het wel zorg dat er nog te veel wapens in de omloop zijn. Want dat is hier, denk ik, iets wat heel belangrijk is voor het veiligheidsgevoel, minder wapens. Nee, laten we zeggen, als er incidenten zijn, dat je niet de gelegenheid hebt om uh, dat uit te vechten met een wapen. En uh, nou ja, de resultaten zijn er gelukkig na, maar dat wil niet zeggen dat die incidenten uh, niet, niet kunnen gaan voorkomen. nog. Pak ik er even een kaartje bij, kunt u even een slokje ja. koffie nemen? Ja. We zitten nu hier ongeveer, ja. op Bijlmerplein. Ja. Ja. Ja. Ja. Op dit kaartje heb ik dus even met rode uh, markeringen aangegeven waar het afgelopen jaar schietpartijen zijn geweest. Niet allemaal met dodelijke afloop, maar wel allemaal met vuurwapens in ieder geval. Uh... afgelopen jaar zijn er ook met dodelijke afloop veel geweest. Uh, uh, dus de, en dat, dat, dat baat mij ook zorgen. niet alleen hier, maar ook elders in, de, in dit land eigenlijk wel. Dat als er geschoten wordt, dat de kans dat het dodelijker is, groter is. Dat het meer, het harder is. Het zijn meer afrekeningen. Dat vind ik een zorgelijke uh, tendens. Ik heb ook een kruisje gezet waar ik woon. Ik, woon <tus> ja. eigenlijk precies... ik kan alles op vijf, op vijf <tus> minuten fietsen. Ja, maar... Uh, Al die plekken. Ja, maar de afstand is, is ook weer zo groot. Dat maar als, je, als je datzelfde kaartje zou maken uh, voor bijvoorbeeld de binnenstad van Amsterdam. In diezelfde redenering zou je ook niet meer naar de Dam kunnen gaan. Want dan heb je, uh, is die afstand ook heel erg kort. Uh, ja, maar uh, ik woon hier. Nee, dat, ik heb dat, hier dat gekozen ik... voor een rustige groene buurt. Nee, dat, dat begrijp ik wel heel goed. Maar wat je ziet is dat... Die incidenten in een, altijd in een bepaald circuit zijn, en vaak onderling geweld is. Afrekeningen die in een garage hebben plaatsgevonden, s'nachts soms. Dus de kans dat je, als je niet in dat circuit zit, dat je daarmee geconfronteerd wordt, is niet zo groot. Het wordt alleen anders als dat overdag gebeurt of in openbare gebieden. Maar voor over de hele linie is dat niet het beeld van Zuidoosten. Ook al is dat wel de, wat de kranten haalt. Uh, want de, de cijfers zijn, uh, zijn het tweede stadsdeel na uh, Zuid qua veiligheid. Maar het gekke is, als je dan aan mensen vraagt voel je je veilig, dan scoren we lager dan bijvoorbeeld Zuid ja. of ja. Noord. Ja, nou wat, dat heeft denk ik met een paar dingen te maken. Dat, het heeft te maken soms met uh, de verschillen van culturen tussen mensen. Elkaar niet snappen. Of dat je een groep mannen bijvoorbeeld al eng vindt hè? als ze ergens staan. Ook al zitten ze alleen maar met elkaar te kletsen of ze hebben ze, praten ze heel hard of zo. Dus, dus we leven hier in een stad met 140, ruim 140 nationaliteiten. Dus dat is het moeilijk elkaar soms te vinden. Dus dat heeft er mee te maken. En het duurt ook altijd, dus ook, dat is ook een soort wetmatigheid. Voordat de cijfers, de cijfers dalen, maar voordat mensen ook snappen en ook ervaren dat het ook beter gaat. Doet het, het gaat over mijn persoonlijke gevoel van onveiligheid. Uh, ik voel me heel veilig als ik lekker thuis zit te barbecue in de achtertuin met vrienden. De kinderen spelen voor. En wat gebeurt er dan? Dan komt de politiehelikopter boven ja. ons huis cirkelen. Ja. Dan denk ik meteen, oh mijn god, er is iets gebeurd. Er is, is iemand helemaal... ontsnapt uit de Baas Of er is een achtervolgende schietpartij. Kinderen ja. binnen. En... Ja, ja, uiteindelijk is het bedoeld om de pakkans te vergroten. Daar heb jij ook baat bij. En nu is er nog één ding dat me dwars zit. En daarom heb ik nu afgesproken met René Quinterberg en Marcel Doornbosch. Groen Guur Amstel. Goedemorgen, René Quinterberg. de Dus We zijn nou hier komen we bij het strandje. Het strandje die je bedoelt, daar zijn we bijna. Nou. Dit was wel zo'n plek die je bedoelde. Ja, want ik zat een tijdje geleden naar opsporing verzocht te kijken. En uh, ik zie daar uh, Frits Sissing staan op het strandje hier bij Balorig, hier om de hoek. En die zegt, ja, dit was uh, de hang-out van de Amsterdamse Crips. Ja. Ik, ik heb geen gekkigheid gehoord van de afgelopen jaren dat hier uh, incidenten zijn geweest uh, hier omtrent. En ik heb zoiets, uh, dit gebied is voor iedereen. En ook voor gangs of wat voor namen je ook mag, uh, eraan mag geven. Maar ze moeten zich wel aan de regels houden. Zoals in ieder. Hier hebben we ge geen... geen dus uh, hebben ze hebben u nooit lastig gevallen? Nee. Nee, nee. Wij horen natuurlijk wel informatie van de politie van uh, als het echt iets is. Maar als je dat uh, op, de, op de grote schaal kijkt, op jaarbasis. zijn het voor mij geen redenen tot paniek in de tent. Nee, van, uh, echt, wow, uh, hier, uh, hier is het Wild West. Nee, hier je het absoluut, het over, absoluut niet over, over incidenten. Nou, laten we maar terugrijden. Ja? Ja. Er staat zo iedereen aan zeihto's. En als je dan vertelt van. ja. Vroeger was het echt niet te hard en zo, gaan mensen zeggen, "Ah, out Wat waar heb jij over? Dus jouw advies aan mij is ook gewoon lekker hier blijven wonen? Ik zou zeggen, geniet van, je hebt zo'n luxe. Maakt niet uit waar je gaat, overal gebeurt wel eens wat, maar ik zou zeggen mijn advies aan jou is, als jij op je gemak voelt en dan klopt het. Mijn buurt, het ghetto. Het was een KRO-documentaire gemaakt door Marielle Beers. We gaan van de notoire overlastplegers, de shotguns, de machos, de rappers. Wij gaan naar kunst. We gaan een stukje naar het noordwesten. En dan komen wij uit in het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum. Het is met de trotse directeur Wim Pijbus. Het is um, um, vernieuwd, het is gerenoveerd, het is heringericht, het is herstructureerd en het is vorige week geopend door de koningin. Afgelopen drie weken zijn wij daar rondgeleid op drie etages en vanavond doen wij de bovenste. Jeroen Wilaert loopt samen met Wim Pijbus door de Nederlandse kunst van de 20e eeuw. We gaan naar de nieuwe tijd. Toor op, de stijl, de mens als machine. De rationalisten. Hier zijn de schatkamers van het vaderland. Op de derde verdieping betreden we de 20 ste eeuw. Wimpijbers. Het slot van het verhaal van Nederland, althans voorlopig. Vanwege de opbrengsten van Indië. was het hier een rijk land. De Tweede Gouden Eeuw. Ook dit Rijksmuseum, 1885. Dus het eind van die 19e eeuw, zo rond 1900. Daar staan we hier. Nederland welvarend. Grote industrieën kwamen op. Olie, stoomvaartmaatschappijen, telecom. De hele wereld was aan het veranderen. De drempel van nieuwe weelden? Ja, de drempel van de nieuwe tijd. De nieuwe weelden. Tot aan die. Eerste Wereldoorlog zien we zeg maar, Nederland als een rijk land. En hier, precies in het jaar 1900, het portret van Marie-Jeannette de Lange. Geschilderd door Jan Thorop, de belangrijkste kunstenaar van, van Nederland. Een van de gangmakers in Europa. Ook een grote. Een communicator, een schrijver, een activist, een tentoonstellingsmaker. Het was Thorop die de eerste Van Gogh tentoonstelling realiseerde. En hier een portret maakte van Marie-Janette de Lange. Zij is belangrijk geweest, ook al is haar naam niet zo beroemd meer vandaag de dag... maar zij is belangrijk geweest voor de emancipatie van de vrouw. De voorvechter van de, wat dan heet, reformkleding. Dus niet meer het knellende keurslijf van de corsetten die in de 19e eeuw in zwang waren, maar zij liet het echt los, letterlijk. Zij streefde na dat de vrouw zich vrij kon gedragen, vrij kon bewegen in losvallende kleding. En zo is zij hier ook afgebeeld in een schilderstijl die typisch voor die tijd is, pointillisme. Stipjes die met dank aan de fotografie ook een nieuw medium, als een soort pixels zou je tegenwoordig mm -hmm. zeggen, tot een geheel in je oog samensmelten. Sexy! Ja, een sexy vrouw, mooie vrouw met, met opgestoken haar. Geheel naar de, naar de mode van de tijd. Zo komen we in een zaal waarin werkelijk heel veel unieke topstukken gecombineerd tegenover elkaar staan en hangen. Eerst die tweedekker daar met zijn houten propeller. Ja, we zien hier uh, de nieuwe tijd uh, verbeeld in zowel de kunst als in ja, gebruiksvoorwerpen. Of in dit geval zelfs een heel vliegtuig, een dubbeldekker inderdaad. Uh, Frits Koolhoven is de ontwerper, de grote vliegtuigingenieur. Er waren twee grote bedrijven in Nederland. Fokker in Amsterdam, die leverde aan de Duitsers. En Koolhoven in Rotterdam, op de Waalhaven. Die leverde aan de REF, aan de Engelsen, aan de vijand dus. En inderdaad op dat moment van de Eerste Wereldoorlog, de grote wereldbrand... Uh, ...waar Nederland neutraal was, maar wel uh, produceerde. En deze Koolhoven die is, eigenlijk, dat is eigenlijk een vreemd verhaal, want hij is, hij is van de band gerold... ...als ik het zo mag zeggen, juist op het moment toen de Eerste Wereldoorlog net ten einde was. Dus dit superieure vliegtuig, voor het eerst kon men door een propeller heen schieten. Uh, en dit zou dus aan de Engelsen geleverd worden, maar een beetje ingehaald door de tijd. De oorlog was al uh, vrij snel ten einde. Dus dit vliegtuig heeft eigenlijk nooit dienst gedaan in action. Maar evengoed, is, is het een prachtig ding. Dat zien we ook. Dat staat hier uh, te pronken midden op zaal. En het aardige is nu van die gemengde opstelling... dat uit hetzelfde jaar is deze Rietveldstoel die hier staat. De witte versie van de beroemde rood-blauwe. Een, een, een soort machineachtige stoel. De stijl, het begin van de stijl, dat zien we hier. Uh, behalve Rietveld hebben we natuurlijk ook Piet Mondriaan... waar we hier twee geweldige schilderijen van, uh, van mogen laten zien ritmische composities met een eigen beeldvlak maar ook en dat is misschien nog wel interessanter het eerste abstracte schilderij wat het Rijksmuseum verwierf een maand of twee geleden op de veiling Bart van der Lek ook een van de grote grondleggers van de stijl die in een heel klein precies schetsmatig werkje ook het rood geel en blauw de primaire kleuren laat werken moet ik haast zeggen in een heel klein teer schilderijtje wat hier uh, nu hangt en wat al die tijd eigenlijk op zijn atelier en in eigen bezit is geweest. Dus een heel dierbaar document. Eén zaal waarin treffend verteld wordt hoeveel kanten ontwerpen opgaan in Nederland... terwijl elders de wereld in brand staat. Ja, hier zie je mens en machine. Uh, ook de oorlogsvoering die buiten de Nederlandse grenzen om zich heen greep... Uh, en een hele machinale oorlog was met vernietigingswapens die ongekend waren. Gifgassen... Uh, mitrailleurs, vliegtuigen voor het eerst. En dat thema mens en machine, dat zien we dus in deze zaal verbeeld. Zelfs met filmbeelden, Joris Evans, die uh, de Philips-fabrieken laat zien. Die glasproductie laat zien. Het zijn de contouren van de eerste helft van de 20e eeuw. Het is niet ver naar de absolute hel van de Tweede Wereldoorlog. Die eigenlijk heel sumier... ...één zaal heeft gekregen in het Rijks. Ja, twee vitrines. Twee objecten. Maar in al zijn gruwelijkheid... ...komt die vernietiging van de Tweede Wereldoorlog... ...helemaal samengebald in één object het best naar buiten. Namelijk een kampjasje. Wat daar hangt. Haast aandoenlijk en onschuldig. Maar ondertussen roept dat object een wereld op... ...die we... Ja, ik denk allemaal kennen. De beelden, de bulldozers, de lijken, de treinen. En uiteraard is daar heel veel over te vinden. Je hoeft het maar in te tikken op het web. En dan komt een wereld tot leven die alles hiermee te maken heeft. Maar dit is een museum en een museum gelooft in de kracht van echte objecten. En uh, dan heb je als museum de beperking, maar ook de mogelijkheid, moet je zeggen, om een wereld... Soort leven te roepen en dat en als je dat dan wil doen aan de hand van echte objecten ja dan moet je dus sprekende sprekende spullen gebruiken en dat doen we hier dus aan de hand van het kampjasje maar we doen het ook want die oorlog was natuurlijk strijd en strijd is vijand uh, vernietigen uh, overwinnen verliezen en als je het in dat soort termen vertaalt dan is een schaakbord zoals we hier zien een heel sterk uh, heel sterke metafoor en zeker dit schaakbord wat een uh, geschenk is geweest van Himmler, de grote SS-man... Uh, die uh, de Nederlandse Anton Mussert hier een cadeau gaf. En uh, hier dus twee partijen uiteraard tegenover elkaar zet. De, de vijand en uh, de Duitsers. We zien geen koningen en koninginnen en lopers. Nee, we zien, we zien een soort, uh, ook hier, een haast machinale manier... van zowel mensen als, als uh, vliegtuigen als, als wapens die letterlijk door, een, door iemand op dit schaakbord kunnen worden verzet. Dus ook hier mens en machine, de mens als machine, uh, verbeeld. Door dan naar de jaren 50. Dat wordt dan even lopen naar een andere vleugel op de derde. Eerst naar beneden, de passage door en dan weer omhoog. We wisselen op thema, dus nu is hier de tweede gedeelte van de 20e eeuw onder het thema vrijheid getoond. Nou, logisch, na de Tweede Wereldoorlog zie je een enorme vrijheid in de kunst, maar ook in de hele samenleving. Appel uh, doet zijn dingen, rotzooit maar wat aan, zoals hij later zou zeggen. En kleurt en kliedert als een kind herboren in absolute vrijheid. En dat is wat we hier zien. En nu we langzamerhand die 20ste eeuw verder inlopen, zie je dat ook nog eens een keer in de jaren 60... Die opnieuw breekt met, uh, met het verleden. De, de, de stijlen tuimelen over zich heen. Hier zie je dat de, de generatie babyboomers uh, tot wasdom komt. En uh, dan hebben we het hier over een kunstenaar als Sander Sannes. Een fotograaf die werkelijk op een hele vrije manier de liefde vastlegt. Fotografeert in, in ongelooflijk prachtige zwart-wit foto's. Alles van de 60s. Ik zie hier ook een, een soort reuze, ja womtomp, het, het is een vagina van, ja wat zal ik zeggen, zo groot als een, als een twee, twee driezitter. Waar je dus in kan zitten, waar je kan relaxen, de leefkuil, de zitkuil. Eh, dat hele eh, hartstikke idee van de, van, de, van de Amsterdamse tofheid, zoals het dan gaat. Het lievertje, eh, alles wordt zacht en rond en aangenaam en het kan niet op. Iedereen doet het met alles en alles doet het met iedereen. Nou dat, dat is wat we hier zien. Maar na die 60's wordt het ook somberder. Dan komt er weer een reactie. Een sfeer van crisis, jaren 80 En nieuw design. De computer komt op. Dus je ziet hier Wim Krauwel met zijn typografie. Aluminium zie je in stoelen ineens verwerkt worden. Het rationalisme in de architectuur. Aldo van Eyck, Hertzberger. En tegelijkertijd zie je ook een vrijheid. Die een nieuwe vormentaal met zich meebrengt in, laat ik zeggen, hier zo'n Rietvelds aluminiumstoel. En ja, dat gaat dan weer verder en dat tot op de dag van vandaag zou je kunnen zeggen. En daar eindigt het museum ook mee met droogdesign Joris Laarman. Die met 3D-printing, het nieuwste van het nieuwste, op dit moment dus aan iedereen de individuele expressie van de meest individuele emotie kan bieden. Dus iedereen is straks werkelijk die kunstenaar die al in de jaren 60 door Andy Warhol werd gepropageerd... Everybody could get his 15 minutes of fame. Er is uiteraard nog veel meer, dus we blijven vertellen, we blijven wisselen. En dat doen we alleen maar om mensen te blijven laten komen naar het um, Rijksmuseum. Dit was het vierde en laatste deel van Schatten van het Vaderland. Het was een ntr documentaire gemaakt door Jeroen Wielaert. Bezoek het eens, luisteraars, dat nieuwe Rijksmuseum. Je kan daar dagen, dagen in doorbrengen. Eigenlijk is dat nieuwe Rijksmuseum gewoon een soort historisch museum geworden. De geschiedenis is daar... Geheel vastgelegd en godzijdanks zal ons officiële koningslied daar geen plek krijgen. De hele audiotour, dames en heren, de hele audiotour langs alle acht eeuwen Nederlandse kunst en objecten, komt binnenkort op CD. Dus vier afleveringen Rijksmuseum op CD. En ik laat zeker weten in onze nieuwsbrief de bijlooppost Wanneer dat zal gaan gebeuren. U kunt zich abonneren op die bijlooppost post www.hollanddoc.nl slash radio. En dan kunt u lezen wat wij zondag gaan doen. Hij verschijnt meestal op vrijdag. U kunt op die site ook terugluisteren wat wij zo al gedaan hebben. En dat kunt u dat in, in 2005, 2004 aan toe. Daar ligt voor honderden uren in ons historisch archief. Hier zometeen de Sport en eerst het journaal. En wij zijn er volgende week weer. Dag, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. Voor de fans in de League valt er weinig te juichen.